5 uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. Het reisadvies voor Hongarije verandert van code geel naar oranje. Dat betekent dat vanaf dinsdag alleen noodzakelijke reizen naar Hongarije worden aangeraden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken nam dat besluit... na de maatregel van Hongarije om zijn grenzen te sluiten voor buitenlanders. Zo wil het land het aantal oplopende besmettingen met het coronavirus tegengaan. Hongaren die uit het buitenland terugkeren moeten 14 dagen in quarantaine... Gisteren rapporteerde Hongarije 132 nieuwe besmettingen. In het land zijn tot nu toe ruim 5500 mensen besmet geraakt... en 614 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. In de Zweedse stad Malmö zijn gisteravond rellen uitgebroken. Betogers protesteerden tegen meerdere anti-islamacties eerder op de dag. Bij die acties werd onder meer een koran verbrand. Als reactie gingen s'avonds zo'n 300 mensen de straat op.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 De veiligheidsregio heeft nu besloten dat het noordelijke gedeelte van hal 30 vanaf vandaag weer open mag. In de Verenigde Staten is de 43-jarige acteur Chadwick Boseman overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als de superheld Black Panther in de succesvolle reeks stripverfilmingen van Marvel. Hij vertolkte ook de rol van James Brown in de film Get On Up. Zelf produceerde en regisseerde hij ook verschillende films. Chadwick Boseman was al een aantal jaar ziek, hij overleed aan darmkanker. Het weer, het is bijna overal droog. Wel kan er een misbank ontstaan. Langs de westkust kan het lokaal onweren. Het is zo'n 12 graden. Later vandaag af en toe zon in een graad of 19. Ook dan blijft het niet droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. zomerhit.